En ik zie, het, voor wie doet dat ze zijn neus bloeit? Maar zijn neus die is het niet Voor wie zegt het gaat over? Voor wie hoopt dat het nooit stopt U van verlangen voor wie je worstelt met Voor wie burkt van het fatsoen Voor wie niks liever zou willen Maar die weet wat hij kan doen Heel